Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kindersurprise-eieren zorgen voor een grote salmonella-uitbraak in Europa. Ook in Nederland zijn twee kinderen onder de vijf in het ziekenhuis beland... na het eten van besmette chocola. Die komt uit een fabriek in België, van Ferrero, waar ze de eieren maken... maar ook bijvoorbeeld de Mini Eggs, zegt deze Belgische verslaggever. Nou, we zijn twee weken voor Pasen, dus je kan je inbeelden dat er heel wat al van verkocht is. Het FAVV vraagt dan ook met aandrang om die niet meer op te eten... Of ze dan ook terugbetaald worden en zo, dat moet Ferrero beslissen. Maar zij wilde niet reageren bij ons. Het FHVV gaat in België over de veiligheid van voedsel. In heel Europa staat de teller nu op 125 salmonellenbesmettingen, vaak van heel jonge kinderen. Willem Engel komt er vrij. De actievoerder tegen de coronaregels werd zondag opgepakt. Dat was de tweede keer in korte tijd. De reden voor zijn arrestatie was dat hij een interview gaf op YouTube. Terwijl hij had beloofd zich niet te laten horen via social media. Maar volgens de rechter gaat het te ver om hem daarvoor te arresteren. De douane heeft 10 miljoen illegale sigaretten gevonden in de Rotterdamse haven. Ze zaten verstopt in een container met schoonmaakdoekjes. Een speurhond begon te blaffen toen hij langs de container liep. De sigaretten zijn vernietigd. En bij de belangrijkste Nederlandse wielerwedstrijd, de Amstel Gold Race, krijgt de winnaar bij de vrouwen voortaan net zoveel prijzengeld als de winnaar bij de mannen, zegt de directeur van de wedstrijd. Gelijkwaardigheid. Ja, hoe mooi is dat? En ik moet ook zeggen, ze verdienen het. Vorig jaar kreeg de winnares bij de vrouwen 2500 euro. Bij de mannen kreeg de winnaar meer dan zes keer zoveel prijzengeld. En dat is volgens de directeur echt scheef. De kijkcijfers liegen er niet om. Dan zijn commerciële partijen zijn geïnteresseerd en dan is het cirkeltje eens rond. En uh, hier hebben we heel lang op gewacht. Maar uh, ja, het, is, het is inderdaad een historisch moment. En dan nog het weer. Het ene moment regen, dan weer droog. Vanavond en vannacht wat vaker droog. Maar morgen weer volop nattigheid dan een graad of twaalf. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp en knopert Burgerveen. 7 kilometer. Op onthoud is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Tell me.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 omdat we dachten: van nou, dat kon wel eens moeilijk worden. Omdat die geplaatst werd. Want het is één grote ja, haardosbol met knot. En dan wilde met jou naar de kapper uh, over <laughs> mij naar de kapper. Maar dat gaat niet meer lukken nu. Maar niet. we keken vanmorgen. En Jack is inderdaad gereserveerd. Dus we hebben een nieuw dier van de dag, om het zo maar te zeggen. En ze luistert naar de naam Dora. Dat om half vijf tijdens het Dier van de Week. Uiteraard hebben we straks de eindstander van de wedstrijd van die om half Die zijn begonnen van de voetbal in de Eredivisie.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 Well, uh, like I don't understand how you can, 'cause like I've been, uh, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very, um, fluent Spanish. Todo bien, and Todo bien, chevere. Chevere. Bien, chevere. Is that right, Mama? Yeah. 'Cause I got my shaking moon on the face. Everybody's got a thing, but some don't know.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 Get off your yes, Don't you worry about it.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 De jaren negentig hebben we het uh, dan over. Lekker om deze origineel uh, weer eens uh, te draaien voor je Don't You Worry About The Thing. En dat geldt ook voor het nieuws wat uh, Albert Janos uh, nu gaat uh, vertellen over de Ronde van uh, Vlaanderen. Don't You Worry About a Thing. Don't You Worry About The Thing. No, I, about I, the thing. Ik, ik zal het maar wel doen, want uh, jij vroeg me nog uh, waar is waar... <laughs> Dat had ja. ik zo snel niet gezien. Ja, ja.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 Gaan weer de wereld van de autosport in. En met name de Formule 1 wordt dan weer onder de loep genomen. Heb je dat bericht van Via Play, heb je dat ook in de pit reports? Nee, dat is zo'n premium, weet je wel. Dan moet je voor extra betalen. Daar kunnen we het wel even over hebben, hoor. Ja, wat nee. Ik wou het zeggen, even over. Kom zo meteen, pit reports.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 Ja, dat Viaplay, er stond een artikel in de Telegraaf... dat de directeur van Viaplay, de nieuwe streamingdienst... die de rechten dit jaar heeft voor de Formule 1... de Zweedse streamingdienst Nent. Daar hebben we het dan over. En die brengen dan ook Viaplay uit, zeg maar, in, in Nederland. En daar kan je een abonnement opnemen. Nou ja, bij de ene is het nog gratis. En de ander betaal je 10 euro. En de ander 12,50. Je moet er in ieder geval voor betalen. Maar het erge is...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 liggen we nog in bed, denk ik. Nou, nee, ik ga er wel uit. We jij, gaat er, jij gaat eruit. Ik ga naar de kroeg. Ik ga daar kijken. <laughs> naar de kroeg? Ik heb, oh. ik heb geen beeld. Oh ja, weet, weet, weet de kroeg het al? Dat je in de nacht uh, aankomt. Nou, nee. uh, Rob, uh, hou er vast rekening mee. <laughs> Bij deze. Nou, uh, zo meteen het uh, dier van de week. Woe. Maar eerst gaan we nog even deze draai. Tina Martin. En zij weet het. De baan staat hoog aan de hemel.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 Is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, nee, vandaag niet uit. Wow.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 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenhuis.nl. Want ook Dora verdient een thuis. Zo is het net deze Moody uit Servië, die, die op dit moment in het asiel zit. Kijk nog even bij, bij Moody, want mij zei het helemaal niks, maar het is een hondenras uit Hongarije.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 Die Volgens mij hebben twee wielrenners daar in België het op dit moment ook heel hot, Albert-Jan. Hoe gaat het met de ronde van Vlaanderen? Spanning al om. Ja, het is, de achterstand van de volgers het blijft zo rond de 30 seconden hangen. En het peloton zit op 46 seconden met nog 4,7 kilometer te gaan. Nou, het is een kwestie van, van overnemen en met z'n tweeën.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 gedicht van de dag. Hoe heet het gedicht van vandaag, Albert-Jan? Ja, ik heb een, ik heb nou tranen in de ogen. Jij hebt mijn hart gestolen. Ach, god. Ja, ja. Tjonge, jonge, ja, jonge, niet. jonge, jonge, jonge, jonge. Ja, hoeveel mensen zijn er, uh, schatje? <lacht> <lacht> Dat is een klassieker uh, uit het verleden van uh, CFM. Helemaal goed. Blijf lekker luisteren. Ja, dus de Ronde van Vlaanderen. Ah, ja, ja. Ongelooflijk. Wat gebeurt er allemaal op de baan op dit moment, Albert-Jan? Nou, uh, het was op een gegeven moment van de der Poel. Het is nu minder dan een kilometer. Ze zijn er bijna. Dat bleek wel een surplus tussen deze twee. Maar ja, die, die, die twee achtervolgers die daar op 30 seconden zaten... die, die kwamen die komen er steeds dichterbij. Dus misschien, als ze, ze, ze wachten nog steeds met sprinten. Ja, nu. Van de Poel trekt nog steeds niet aan. Maar die twee die, uh, achtervolgers, die zijn er nu al wel bij. Ze zijn dus nu met z'n vieren. Pogacar en Van de Poel. Plus nog twee andere renners.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 ja, ze zijn met z'n vieren gaan sprinten. Ja, als je, als, als je de beelden ziet op Urensport... daar kijken we nu op dit moment... nou ja dan zie je ook het enthousiasme bij Mathieu van der Poel... bij deze winst van de, ja. de Ronde van Vlaanderen. Dat je heeft me Nederlander, onze Nederlander goed gedaan. Toch, toch een poos geblesseerd geweest. Last ja. van zijn rug en Plots. nogmaals. Maar hij is weer helemaal terug. En Poker ja, die...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 And I'm feeling love, when my love starts to flow He's got the power every hour. He's the reason why my face is all aglow. Just one kiss his lips is like taking vitamin C Oh, you can't imagine what my doctor does major operation Never thought that I Onderwinnaar van de Ronde van Vlaanderen. Geweldige prestatie van uh, onze Nederlander. Uh, die, uh, die de Ronde van Vlaanderen daar, uh, op zijn naam zet. En Albert-Jan deed er net verslag van een beetje bijgekomen. Albert -Jan. Of ja, geweldig. Geweldige prestatie, hè? Dit was uh, topsport uh, puur sang. Zeker we weten, zeker weten. Nou, de rust is uh, wedergekeerd. Nou. Want <laughs> het oh, gewicht ja. van de oh, ja. dag uh, komt eraan. zeker, jazeker. jazeker want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 Ik ga het maar zeker of ik dan kan lekker thuiskomen, hoor, zometeen. Die wordt flink in de water gelegen. Weet je wat ze dan zeggen? Ik heb nee. het gemist. Ik heb het <laughs> nee, nee, nee, nee. Dat zal ja, toch ja, niet ja, gebeuren. Ja, ja, ja, ja. Heb je geen appje gekregen ook van? Nee, nee, me? nee, nee, nee wel Oh van mijn God! God. Ja, ja, nee. En dan moet ik thuiskomen en zeggen van, het is niet erg, schat. Nee, maar het was maar. Het was maar. Je hebt mijn hart gestolen. Er ja. er ook helemaal niks aan de hand of zo. Nee.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 Dus goed op TV hebben we het dan over voor Ja deze nee, die hem niet snap ik. Ik snap hem. Oké, okay, nou we gaan nog twee, twee platen draaien. Oh, hou je mond. En een van die twee uh, dat is uh, deze. Ik Denk die vind jij ook wel leuk heeft. kijken. That is also the Greece Jury the Netherlands 12 points. Weet u nog goed Gererdoling? Ja, mooi medley. Neon en de geur van zwalend bier Staat daar een kamerscherm van een rijstpapier De wereld is wat iemand eigenlijk wil zien hij het goed zo hoor In een jungle van beton Voel je haast, de liefde niet Jullie met z'n dingen op. Is het lang geleden? Is het lang geleden? In de zomerzon ging er win, bam bam, tikken tak, al die uren. Hoe lang zou het duren? Tikken tikken tak, en dan win, bam bam, tikken tak, al die nachten. Bleef ik op je lachen. Tikken tikken tak, en dan win, bam, bam.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 Er is een eindeloze sfeer. En dat hierste telkens weer. Zie goed hier Nou, je houdt ervan of niet, maar ik vind het helemaal geweldig als uh, Gerard Joling uh, live optredens geeft. Want ja. uh, de meeste artiesten, die worden live uh, toch uh, ietsje, ietsje slechter dan uh, dat ze op de, op de plaat klinken, om het zo even te zeggen. Maar bij Gerard Joling is het precies andersom, altijd. Ja, dan het klinkt niet. gewoon veel beter als hij uh, live uh, zingt. Dat zal dit jaar ook wel weer doorgaan, hè? De toppers. Ja, de toppers. Maar ja. dit was Siggedam uh, uh, gekker, uh, of lekker, lekker. Het, uh, oh.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 Dus zometeen weer motor racen vanaf uh, de, uh, de La Repubblica Argentina. Zo, dat klinkt mooi. Uh, Gran Primero Michelet. Ook nog. Ja, ja. ja, ja. Heel Helemaal geweldig. geweldig. albert Jan, ga lekker thuiskomen. Ik hoop voor je dat ze het ja. gedicht uh, van nee, de dag hoorden. Nee, heeft, gehoord, heeft, heeft, niet gehoord, uh, heeft, heeft niet En wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Fijne zondagavond. En uh, wij zeggen tot volgende week. Dag. Doei, Goeie doei. week. Dag. Doei doei. Some things in life of bait.